Veel kamerleden loven de manier waarop koning Willem-Alexander... de troonrede vandaag heeft gepresenteerd. Ze noemen het bijna allemaal mooi dat de koning zijn moeder... persoonlijk bedankte en haar als inspiratiebron noemde. De 55-jarige man die in Oostenrijk drie agenten... en een ambulancechauffeur heeft doodgeschoten... is nog altijd niet gearresteerd. Honderden agenten en panzervoertuigen van het leger... hebben de boerderij omsingeld waar de schutter zich heeft geschanst. De omgeving is afgesloten. De politie bevestigt dat de man voortdurend op de agenten schiet. Hij zou wapens hebben die op grote afstand hun kogelwerend vest kunnen doorboren. In Irak zijn zeker 32 mensen omgekomen toen op diverse plaatsen autobommen ontploften. De zwaarste aanslag was in Fallujah in het westen van het land, waar drie zelfmoordterroristen een politiestation aanvielen. Daarbij vielen zeker acht doden. In de hoofdstad Bagdad ontplofte op verschillende plaatsen autobommen waarbij in totaal 16 mensen omkwamen. Dan het weer: veel bewolking, maar in het noorden ook opklaringen. In het midden en zuiden van het land zijn perioden met regen. Later vannacht wordt het iets droger en zijn er vaker opklaringen. Het koelt af tot 8 graden. Morgen enkele buien, verder periode met zon. Het wordt morgen ongeveer 15 graden. Dit was het NOS journaal. Ook dat vakantiegevoel vasthouden.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 Twee dingen. Margarete Rijntjes. Leden van de Staten-Generaal. Ja, goedenavond. Hoe kijken mensen met buitenlandse afkomst... naar onze rituelen van vandaag? Hebben zij ook een soort Prinsjesdag? En wordt er in hun moederland ook bezuinigd? Nou, onze eerste gast in een hele reeks deze week... is de van oorsprong Poolse Anna Hojnatska. Goedenavond. U bent op uw tiende naar Nederland gevlucht, samen met uw moeder... Uh, om het communistische regime he, in de tijd te ontvluchten. Klopt. Um, hoe kijkt een van oorsprong Poolse naar de troonrede vandaag? Uh, ja, ten eerste is het natuurlijk bijzonder um, dat het door een koning wordt uitgesproken. Dus uh, vandaag natuurlijk extra bijzonder omdat het een koning is en niet een koningin. Maar is dat ook voor u als Poolse bijzonder? Uh, ja, omdat we natuurlijk geen koningshuis hebben. We hebben gewoon een regering met een president en een premier. Dus een senaat, uh, en, uh, dat is een andere uh, indeling van de regering. Mm -hmm. um, en dat ritueel daaromheen en, en, en de, de plek van, van zo'n koningshuis... Dat, toch op zijn Nederlands eigenlijk dan weer... Ja, om het oneenbiedig te zeggen... ingefietst wordt. <laughs> ze horen daarbij. Uh, en ze nemen toch ook wel hun rol op. Uh, ja, dat is wel uh, bijzonder om te zien, ja. En is dat typisch Nederlands? Dat erin fietsen, zoals u dat noemt? Uh, ja, want uh, eigenlijk... Uh uh, wil je geen standpunt kiezen, hoort die monarchie daar nog bij of niet? Uh, eigenlijk niet, maar we vinden het zonde om het af te schaffen. Dus het is er nog steeds. Uh, en sterker nog, het, het, het staat ergens voor. Hè? Dus mm -hmm. het is niet zomaar een cosmetisch iets. Het is zeker een uh, bijzonder iets. Maar dat is wel uh, heel erg Nederlands om dingen die uh, onverenigbaar lijken toch met elkaar samen te laten vallen... en dan ook nog eens zodanig dat we er allemaal een feestje omheen ja, bouwen. Ja, het een model eigenlijk weer. Ja, eigenlijk wel, ja. Want is het zo dat uh, in Polen helemaal geen rituelen zijn... als het bijvoorbeeld het nieuwe parlementaire jaar begint? en Dus niet het parlementaire jaar. We hebben uh, een, een toespraak tot president bij het begin van het jaar, januari. Want het is meer rondom felicitaties en er wordt wel algemeen iets gezegd. Ja, en is er dan ook nog, zijn er toeters en bellen of iets bijzonders? Uh, nee, niet echt. Het is ah. meer een, een toespraak. Het niet zo'n ritueel als, als hier... En, en natuurlijk de exposé van een premier bij het aantreden van een nieuwe regering. Maar dat, dat is ja. standaard eigenlijk in elk land. En was dat in de tijd onder de communisten ook zo? Waren er toen ook helemaal geen rituelen? Ja, destijds juist heel veel. Zo, bijvoorbeeld een, een hele uitgebreide viering van de 1 mei. De dag van de arbeid. En, en, en misschien dat juist daardoor de polen tegenwoordig niet weer op nieuwe politieke rituelen zitten te wachten. Dat zou dat het heel goed kunnen uitleggen. Ja. Omdat wij het toch associëren met een soort... Uh, machtsmisbruik met het opleggen van iets. Dus want heeft u dat nog meegemaakt in de tijd? Weliswaar was u klein toen u wegging, tien, maar heeft u die rituelen van de communisten nog meegemaakt? Uh, zeker, want het was een uh, uh, heel veel dingen doorgevoerd. Als je naar school ging, droeg je een uniform. Uh, je uh, um, begon dit jaar al eigenlijk met het opzeggen van bepaalde politieke gedichten. Dus je schooljaar en dan uiteraard zo'n 1 mei viering. Weet u we ze nog, zo'n gedicht? Uh, ja, ik <laughs> toevallig uh, heb ik ze natuurlijk onlangs nog uh, opgezocht eigenlijk. Ik, ik ken ze niet uit mijn hoofd, maar ze gingen allemaal uh, in de trant van... Uh, wij marcheren met z'n allen ter ere van iets groters dan onszelf. En uh, nou ja, dat, dat soort uh, teksten. Ja. Dus, uh, um, nou is het zo... Dat die troonrede van vandaag, die ging natuurlijk ook over bezuinigingen. Hè? ja, ja. ja. Uh, treffen die u persoonlijk trouwens? Uh, nou ja, gedeeltelijk, uiteraard, omdat ik ook uh, een moeder ben. Ik heb ook al kinderen, uh, uiteraard, uh, spaar ik ook voor mijn pensioen en en dergelijke. Ja, maar je bedoelt crashkosten crashkosten of zo? Ja, precies. Dus, dus dat soort dingen raakt mij zeker op allerlei gebieden. Ja, uh, maar anderzijds, ik bedoel. Ja, we moeten bezuinigen, dus het moet ergens vandaan ja. komen. Want u heeft nu zitten luisteren naar Willem-Alexander... daarna ja. Jeroen Dijsselbloem, die, uh, he, die ook het woord nam. Ja. Um, als u nou kijkt naar dat hele ritueel en wat er gezegd wordt... is het dan zo dat als u weer even teruggaat in, in uw pols zijn... Maar even zo, dat u denkt, ja, dit is toch echt anders dan het had gekund uh, in Polen? Is er iets typisch anders? Uh, nou ja... Sowieso denk ik dat uh, uh, ja, het, het, de welvaart in Nederland is nog steeds hoger dan uh, in Polen, uiteraard. Ja, de welvaart. Ja, ja, dus dat is, uh, dat is één. Uh, dus de gezondheidszorg of de algehele linie is nog steeds gewoon vele malen hoger. Uh, dus... Uh, dus ook de zorg voor chronisch zieken en dergelijke. Dus heel veel dingen waar hier op bezuinigd gaat worden... bestaat in Polen nog steeds niet. Mm -hmm. Dus misschien zit dat in mijn achterhoofd. Uh, waarmee ik helemaal niet wil zeggen dat ik geen compassie voel... voor mensen die wel chronisch ziek zijn. En die uh, bijvoorbeeld een zieke vervoer zien wegvallen... of andere voorzieningen. Uh, dus, uh, dus dat zou misschien nog meespelen. Van de andere kant ben ik natuurlijk al 24 jaar in Nederland. Ja. Dus die, die, die Poolse blik is misschien wat uh, meer op de achtergrond. Maar kijken wij anders naar onze overheid dan de Polen naar hun overheid? Uh, dat denk ik sowieso wel. Ook al zijn we als Nederlanders... heel erg kritisch op de overheid... Uh, gemiddelde Polen zal nog duizendmaal kritischer zijn. Dus het, het wantrouwen in de politiek is in Polen nog steeds vele malen groter dan in Nederland. En waar blijkt dat dan uit? Uh, nou, of, alleen al over de manier waarop de, over de politici wordt gepraat, over partijen. Het heel erg cynisch uh, als mensen gaan stemmen. Uh, ze zijn natuurlijk wel blij dat de democratie er is en dergelijke. Maar het wordt wel vaker gegeven dat we kiezen uit twee kwaden, et cetera, et cetera. En heeft dat te maken met die communistische geschiedenis? Uh, ja, dat denk ik wel. Dus. Uh, die cultuur van, uh, uh, van echt politieke heersers... waar je hè, een soort bijna Amerikaans... van die man, of ja, tot nu toe... man gaat ons uh, een beter leven verschaffen of zo... dat, uh, dat, dat is nog heel erg mondjesmaat aan het groeien. Dus... Uh... Want dat cynische, wat er toen was, he, weliswaar ja. lang geleden. Maar heeft u dat gevoeld als kind? Dat er heel veel cynisme ook was? Uh, nou, laten we voorop stellen, In de tijden van het communisme was dat cynisme volkomen terecht. Dat was gewoon een soort, de regering was een soort verlengde van de Sovjet-Unie. En die had meestal niet echt iets goeds voor met Polen. Mm -hmm. uh, anderzijds had je wel een samenleving waar je uh, gratis gezondheidszorg had. Je, je kon gratis op vakantie elk jaar. Uh, en hoe slecht dat er ook allemaal... He, je kon gratis naar school. Uh, je had de baan. Garantie en hoe, hoe, hoe sommier het ook allemaal was, het was er wel. Uh, dus toen de nieuwe regering kwam, ook al hebben ze super veel goede dingen gedaan, en als je nu naar Polen kijkt, het is uh, wel hè, het land binnen de Europese Unie die economische groei heeft op dit moment, de grootste economie van de oostelijke Europa. Dus op, op papier heb je wel degelijk heel veel dingen om blij mee te zijn. En dat gecombineerd met de grootste demonstratie van de afgelopen decennia, afgelopen zaterdag, tegen de regering. Ja. Omdat die baangarantie kwijt ja. weg is gevallen. Ja. En heeft dat ook te maken met bezuinigingen eraan? Uh, nou ja, ik denk dat dat sowieso uh, uh, bezuinigingen, maar ook uh, dat, uh, dat, dat is natuurlijk een tendens die je in de hele wereld ziet. Hè? Dat de, de, de verzorgingsstaat brokkelt overal af en, en Polen was die nog niet eens uh, volledig ontwikkeld, zeg nee. maar, om zo te nee. zeggen. Um, dus het is wel grappig om dat te zien. Hè? En die, dat is toch wel een succesverhaal op, op economisch gebied. Hè? De economische groei. En tegelijkertijd toch die onzekerheid. Wat ook daar heel erg groeit bij mensen. In Nederland ziet dat ook. Hè? We voelen ons zo onzeker. Mm -hmm. Terwijl we op papier nog best wel misschien dan wel goed voor staan. Ondanks de bezuinigingen. Terug naar de troonrede. Uh, iets wat u behalve dan die crashkosten uh, ook persoonlijk raakt. Uh, is de ontwikkelingssamenwerking. Ja. Want uh, op termijn um, wordt er... ...toch nog 1 miljard extra bezuinigd. Ja. Um, en ik zeg, dat raakt u persoonlijk omdat u uh, oprichter bent van de 1% Club. Ja, klopt. En die club, die moeten we heel even uitleggen... ...die ja, die zorgt eigenlijk op een andere manier voor hulp aan, aan mensen in ontwikkelingslanden. Misschien kunt u zelf even kort uitleggen wat daar dan, wat jullie doen. Ja, dus de 1% Club is een uh, website waar je rechtstreeks een project in ontwikkelingsland kan steunen. Uh, met 1% van je inkomen of van je tijd. Dus uh, helemaal aan te geven dat er niet zoveel voor nodig is... om verschil te maken elders. En het was in zoverre vernieuwend... dat het eigenlijk een soort zelforganiserend initiatief is. Hè? De burgers mogen zelf bepalen waar ze hun middelen insteken. Ja. Je kan meteen zien wie je steunt. En eigenlijk samen als burgers... Uh, Zorg je ervoor dat het beter wordt. En daarmee raakt het natuurlijk ook heel erg aan de toespraak van vandaag. Want de participatiemaatschappij, dat kwam meerdere malen te sprake. Ja, daar had prins of Willem, koning Willem-Alexander het over. Ja, dus en, en, en wat dat betreft kwam het natuurlijk heel erg overeen. En ik denk wel dat hij daarmee de tijdgeest heel goed aanvult. Het gevaar is natuurlijk dat je heel snel de neiging krijgt om alles bij de burger neer te leggen. En misschien is een deel hè, dat we het uh, stuk zorg voor elkaar meer op ons nemen. Dat, uh, ja, dat, dat zal misschien wel een deel van de oplossing zijn. Uh, dat wij samen weer initiatieven en innovaties in de samenleving teweeg brengen. Die een deel van de problemen oplossen. We moeten wel uitkijken dat we niet alles op de burger afschuiven. Uh, want uh, ja, dingen als infrastructuur. Uh, uh, echt, uh, um, hervormingen binnen onderwijs en dergelijke. Dat moet wel degelijk vanuit de overheid komen. En ook in dat soort landen. In dat soort Vooral in dat soort landen. Want, want heel even terug naar wat jullie dan doen als 1% Club. Stel ik ben een journalist of ik ben een, uh, een arts. Wat kan ik dan uh, voor welke organisatie betekenen? Ja, Dus bij ons heb je honderden projecten online. En uh, op basis van je eigen interesse, en je bent journalist, kun je een project zoeken die bij je past. Ja. Uh, dus uh, daar kun je ook vanuit je eigen expertise en vanuit je eigen passie gewoon iemand elders helpen. Die ook bijvoorbeeld uh, zich inzet voor de vrijheid van meningsuiting of die een krant, ja. krant opzet. Of dus ik doe dus het heel dus direct. Dus ook... Ik help heel, heel persoonlijk heel direct. Ja. Dus, en je kan ook met die mensen in gesprek blijven, zien hoe, wat de voortgang van het project is waardoor het allemaal heel erg dichterbij komt en dat is natuurlijk ook de wereld waarin we leven alles is heel dichtbij en dat werd vandaag ook genoemd in de toespraak uh, Nederland is een enorm open land met een open economie uh, dus alles wat elders gebeurt, raakt ons per definitie. Uh, dus het zou uh, ja, een soort absurditeit zijn om ons daarvoor af te sluiten. Het is, het, het is niet de werkelijkheid. Dus Overigens neem ik aan dat de projecten die dan gesteund worden... wel gescreend worden. Dat je niet zomaar meewerkt aan een project... wat dan later blijkt een frauduleus zooitje te zijn. Ja, ja uiteraard. Dus uh, uh, we, we doen de screening sowieso op de uh, traditionele manier... dat we uh, dingen opvragen en dergelijke. En daarnaast maken we ook nog gebruik van al onze deelnemers... die als het ware... Nog een extra check eroverheen doen. Hè? Want in zo'n uh, zo soort facebook achtige omgeving, wat de 1% e club is, uh, kunt u, als u op reis bent, ook bij zo'n project gewoon langskomen. Ja, dus... uh, ja, precies. Uh, back, uh, ja. Hoe zeg je dat? Feedback geven. Precies. Ja. Dus we hebben zelfs extra checks en balances. Om het zo te maar zeggen. Um, heeft het zo dan uh, het, het gevolg dat bijvoorbeeld onze overheid op termijn dan 1 miljard minder gaat, uh, he, gaat ja. storten aan uh, uh, uh, ontwikkelingssamenwerking gaat geven, heeft dat effect op u? Eigenlijk niet. Want u staat er helemaal Naast met die organisatie? Nou, dat is niet helemaal zo. Want uh, willen die projecten in die landen daar slagen dan zijn ze natuurlijk ook heel erg gebaat bij een, een rechtssysteem wat goed werkt. Hè? Als ze een bedrijf opstarten en het rechtssysteem werkt niet... Ja, dan, dan zal zo'n bedrijf waarschijnlijk niet heel lang eh, goed doen uh, Bij goede wegen om hun producten ergens, ergens anders heen te vervoeren. Dus, um, en, en dat soort interventies komen juist wel heel vaak... met behulp van uh, hulp van de overheid, bilaterale hulp... of via de internationale instanties. Uh, dus het houdt zich wel degelijk met elkaar... Uh, ja, het is noodzakelijk wel degelijk. Dat er die overheidssubsidies ja. blijven. Ja, precies. En je ziet ook dat uh, uh, landen als China, India er ook een steeds grotere rol in gaan spelen. En, en ook Polen, die beginnen ook steeds meer. Ja, precies meer te daar geven. was ik natuurlijk benieuwd ja. naar. Want hoe zit het met de ontwikkelingssamenwerking vanuit Polen? Ja, dus het bruto nationaal product van Polen is vergelijkbaar met Nederland. En uh, natuurlijk, in Nederland wonen 16 miljoen mensen en Polen 40 miljoen mensen, dus het is nog steeds relatief uh, minder. En uh, wij zijn, of uh, wij Polen, ja, wij zijn. <laughs> dat is allemaal ingewikkeld. Ja. Dus Polen is. Zij of wij? Ja. <laughs> nou? ja. Dus Polen is uh, uh, begonnen met 0,17 procent. Hulp te geven. Ja. En ze zijn nu overgeschakeld naar 0,33 procent. Waarmee ze ook richting 2 miljard gaan. En uh, Nederland zit nog, nog steeds op 4,4 miljard per jaar. Is Polen, wij of zij? Voor u. Ja, dat uh, hangt ook een beetje af uh, met wie je praat. Dus, uh, nee, maar Nederland... voor u? Ja, uh, ja, dat, dat, ja. ik uh, betrap me op beide als ik het uh, over Polen praat. Dus... Dit is Max. Tot half negen. Twee dingen. Met Margreet Rijntjes. Ja, naar aanleiding van Prinsjesdag in de miljoenennota... kijken we de komende dagen met buitenlandse ogen... naar uh, ons land, naar onze rituelen en ook onze maatregelen. Um, koning Willem-Alexander, daar hadden we het over... die benadrukte uh, in zijn troonrede ook... dat er in Nederland sprake is van grote onderlinge betrokkenheid. Even luisteren. De regering zet niet alleen in op de toekomstige betaalbaarheid van voorzieningen... maar ook op solidariteit tussen generaties... en evenwicht tussen verschillende inkomensgroepen. De onderlinge betrokkenheid is in ons land van oudsher sterk. Om ervoor te zorgen dat dit zo blijft... moeten we onder ogen zien dat publieke regelingen en voorzieningen... aangepast moeten worden. Onderlinge betrokkenheid, zegt onze koning. Bent u het daarmee eens? Um, ik ben het mee eens dat de onderlinge betrokkenheid uh, groot is. Uh, maar als, als je toch naar die Poolse blik vraagt... Uh, uh, valt het me wel op dat, het, uh, uh, dat we nu het hebben over een terugkeer... dat mensen voor hun ouders zorgen, mantelzorg en dergelijke. En dat zijn natuurlijk taken die ontzettend zwaar zijn. Dus als je daar hulp bij kan krijgen, is dat natuurlijk heel erg welkom. Uh, maar in Polen bijvoorbeeld, uh, zijn die opties daar niet eens? Ik denk dat in heel veel landen die opties daar niet eens zijn. Uh, dus het is alleen maar vanzelfsprekend dat, dat je ouders... Zeg maar uh, heel vaak in, in, in het huis van hun kinderen ook, ook sterven. Hè? Dat, uh, als het zover is. Uh, dus um, dat is wat ik daar zie. Hè? Als ik kijk. Uh, mijn oma is onlangs overleden. Die is in het huis van haar zoon. Tot, ja, zeg maar opgenomen die laatste maanden. En daar is ze verzorgd door haar schoondochter en door, uh, door haar zoon. Um, dus eigenlijk. Uh, je, je kan het vanuit ja, vanuit die achtergrond zou je dat eigenlijk als vanzelfsprekend uh, vinden. Dat, dat die zorg dan weer bij de omstanders uh, ja. uh, terechtkomt. Want wat brengt dat, een samenleving, dat, dat je dit soort dingen voor elkaar doet en dat je sterft bij, hè, bij in het huis van je zoon? Ja, um, uh, ik zeg alleen maar dat het de werkelijkheid is in Polen. Ik zeg niet dat, dat iets is waar we per se naar terug moeten gaan, want het is natuurlijk. Enorm zwaar. Hè? Dat, is, uh, uh, dat is niet voor niks dat de mensen daar uh, goed voor opgeleid zijn. om daar een soort begeleiding bij te geven. Mm -hmm. Ik kan je ook wel indenken dat... Uh, mijn tante was toevallig... Uh, die, uh, is het, uh, ze is altijd huisvrouw geweest. Ze is altijd thuis geweest. Maar in andere omstandigheden zou je gewoon je baan daarvoor moeten opgeven. Hè? Dus het is ook niet zomaar dat dat de oplossing is. Als je toch al economische groei wil stimuleren. Hè? Dat als een de, deel van de bevolking... En dan vaak vrouwen weer hun baan moeten opzeggen. Dat, uh, dat is ook niet iets wat je wil. Maar als je naar de Poolse blik vraagt... Uh, ja, zie ik daar, daar Daar is het gewoon de werkelijkheid van alle dag. Ja. En kijkt dus u daarmee ook soms naar... de Nederlandse problemen over de crisis? Dat u denkt, nou... Mm, ik, ik zie een glimlach nee, ik op denk, uw gezicht. Ja, nee, ik denk dat ik daarin al, al heel erg Nederlands ben. Omdat ik zo meteen... Uh, hè, ik heb ook zelf drie kinderen... en, en, en, en, en schoonouders, waar het gelukkig heel goed mee gaat. Hè, mm -hmm. Maar ik kan me indenken zomaar dat over tien jaar... Als, me, als ik nog steeds de zorg van mijn kinderen heb... en je dan nog de zorg van je schoonouders moeten hebben... Uh, wat toch al heel veel mensen in zitten... Hè? Die, die dat spagaat... Ja, dat is gewoon heel erg druk. En dan ja. zit je ook nog eens op het drukste moment van je, van je carrière misschien. Dus zie ja. dat maar eens allemaal te combineren. Dus voor mij zijn het een hele reële problemen. Ja, dus dat natuurlijk. Is, ja. Dus niet zo dat voor ik, iedereen, ja. Ik, precies. Dus, ja. dus ik, ik kijk daar zeker niet lachend tegenover. Ik denk wel dat wij... Um, Heel erg veel baat hebben als we bijvoorbeeld met uh, mensen in de buurt kijken uh, wat wij kunnen delen samen. Hè? Dus of we nog goederen zijn of onze tijd. Of, uh, ja, dat, dat, dat zijn ontwikkelingen waar, waar ik uh, gewoon wel met heel veel enthousiasme naartoe kijk. En uh, uh, dat, dat groeit enorm. Mensen ja. die, uh, van de mensen die elkaars gereedschappen, auto's delen, tot de ja, uh, hele community. Aan ja, precies. Groeien. Dus ja. Dat, uh, dat, ze, dat ze gewoon die participatiemaatschappij. Ja. Dus, uh, Want is het zo dat he, toen u als tienjarige uh, meisje naar Nederland kwam... dat u, u zei van ja, Nederland inderdaad, daar is wel betrokkenheid. Heeft u dat toen zo ervaren? Um, nou ja, wat, wat, wat, uh, ik kom terecht in zo'n genaamde Prachtwijk. Dus dat, <laughs> dus dat was, en waar was dat? Uh, in Maastricht, in Blauwdorp. Ja. Dat was uh, in, in, in, misschien nog steeds een, een wijk waar heel veel mensen met uitkering zaten. Uh, er zijn steeds nog heel weinig buitenlanders, uh, 20 jaar geleden, 24 jaar geleden. Uh, nou, dus ik merkte daar juist hele erg grote afhankelijkheid. Hè? Dus ook, dat heeft me ook gevormd in mijn denken over uh, hulpverlening later. Dus voor zo'n 1% club, dat zie ik als een soort... Uh, manier om de zelfstandigheden zeg maar, aan te zwengelen. En uh, destijds in blauw zag ik heel veel mensen met een uitkering. En de, de gesprekken op straat gingen heel vaak over... of we nou een nieuwe wasmachine konden aanvragen... het sociale dienst of niet. En ik, ik zag toch geen mensen die een eigen bedrijf hadden... of die een eigen huis gingen kopen of zo. Dus die omgeving was, ik denk ook dat het heel erg bepalend is. Hè? Als je daarin zit, dan zie je ook weinig dingen om je heen... die de uitweg bieden of zo. Ja, ja, ja. Uh, dus dat heeft me zeker gevormd en zo. Maar u, want u heeft een, een, een boek geschreven... sterker nog, uw uh, sterke autobiografische uh, roman... Polster verschijnt morgen in de ja. boekhandel. Ja. Um, dat gaat over uw jeugd in, in Polen. En als ik dat uh, lees, dan gaat dat om een hele arme jeugd. En uh, was het niet zo eenvoudig daar? Uh, ja, het uh, was uh, zeker een arme jeugd. Al was natuurlijk uh, uh, mijn moeder hè, met de ondernemende geest zorgde altijd wel voor dat we niet de, de armste waren in onze omgeving. Uh, en het was wel uh, destijds nog een, een jeugd waar wel heel veel betrokkenheid was. Hè? Want tijdens communisme had je echt helemaal niks. Dus je moest het echt van de mensen om je heen hebben. Uh, dus en waar als je bleek dat uit? Nou, als je ging verhuizen, dan verhuisde je met z'n allen. Als, je, uh, als er iemand ziek was, werd die zorg ook heel goed verdeeld onder mensen, uh, omdat er gewoon niks anders was. Dus dat was... En dat herinner ik me altijd als heel fijn. En ik, ik merk dat ik nu nog steeds best... als ik nu wel eens met mijn neven praat of zo... en die dan ook misschien zelf verhuizen of die dan zelf uh, uh, he, ziek zijn of zo... dat ik dan echt verbaasd ben dat ze dan bij wijze van spreken... een verhuisbusje moeten huren, hè, zoals je dat in Nederland ook doet. Dan denk ik, dat verwacht ik nog steeds dat die hele meute met ze mee gaat verhuizen. Terwijl iedereen natuurlijk ook al een soort liberale economie is... met hele drukke banen en dergelijke. Want dat bracht het communisme. Dat is ook gewoon verdwenen met het ja. verdwijnen van het communisme. Ja, het was, het was wel dat gevoel van we zitten allemaal in hetzelfde hachje. En, en je hebt alleen maar elkaar. Hè? Er is niks anders. Als je netwerk wegvalt, dan, dan ja. valt alles weg. Ja. Dus dat was wel... Uh, en, uh, dus die overgang. En, uh, en uh, dan kom je in Nederland. En dan uh, uh, met natuurlijk een droom. Hè? Mijn moeder vertrok naar Nederland een half jaar voordat de Berlijnse muur viel. Uh, met uh, extreem hoge verwachtingen. En dat, dat moeten we ook wel. Want als je op dat moment wegliep of wegging uit het land. Ging het er echt van uit dat je... De eerstkomende jaren geen enkel contact had met je familie. Dat is een hele heftige beslissing. Dat kon ook niet. Dat kon ook niet. Nou, bij ons dan wel, omdat het muur viel. Maar eigenlijk ging je ervan uit dat het niet zou kunnen. Dus je ging naar het paradijs. Want anders zou je niet weggaan. En dan kom je natuurlijk in Nederland, wat uiteraard een, een fantastisch land is... met enorm veel kansen, maar misschien niet per se voor de migrant... die in zo'n wijk terechtkomt. En dan begint ook zo'n soort proces van deceptie natuurlijk. Ja. En, en hoe vind je je weg daarin? En... Want bent u daarbij betrokken geweest? Het, het meisje dat op tien jaar geleefd heeft meeging naar het paradijs? Nee, ik heb het horen gekregen op de avond dat we weggingen. Ja, echt? Ja. En wat zei ze toen dan? Ja, we gaan naar het buitenland. En het buitenland was een heel groot onderwerp. Want dat was wel een soort escape voor mensen. Uh, die, want destijds dachten mensen ook dat er echt niks ging veranderen in het land. Uh, uh, dus, en sommige mensen zaten in het buitenland. Dus we werd eigenlijk bijna nooit een land bij genoemd. Het werd echt zo met ontzag uitgesproken: het buitenland. En uh, ik was toen uh, nog, nog net geen tien en mijn moeder kon ook niet aan mij vertellen. Want... Stel, ik had het doorverteld, ja. dan had het ook wel echt gevolgen voor ons gehad. Dus uh, dan, dan werd u opgepakt of zo. Wat gebeurde er dan? Wat ja, of je, of je uh, geld of iets anders. Dat, uh, ja, ja, dat zou wel voor gezorgd worden dat je in ieder geval niet wegging. Of je documenten ingetrokken, dat, dat kon ja, ja, ook natuurlijk. Ja. En, uh, dus ik hoorde het echt uh, in die nacht dat we vertrokken. En hoe bent u vertrokken? Want het was echt een vlucht, dus? Ja, met de auto. En nog met de drie grensovergangen. Dus, uh, en hoe het ook hoe lukt helemaal... dat dan? Uh, je moest sowieso uitgenodigd worden uit iemand in het buitenland. Dus uh, je moest bepaalde brieven hebben. En wij zijn ook opgehaald en, uh, en meegenomen. Dus, uh, ja. En is het zo dat hè, de, u werkt dan nu werkt voor, uh, voor de 1% Club? Ja. Uh, u probeert de wereld beter te maken? Ja. Is de, is de wortel in, in dit verhaal eigenlijk? Zeker, omdat het uh, zo dichtbij was. Hè. Het was hier duizend kilometer vandaan. Uh, niet zo lang geleden. En, uh, uh, en ook daar moest je destijds heel erg je best doen. Uh, de zoektocht naar voedsel kon je echt uren per dag kosten. Je moest overal aan de rij staan en dan kwam je, en was je eindelijk aan de beurt. En dan was het op en dan kon je weer ergens anders aan de slag. Of dan gingen weer bij vrienden langs die er wel ergens in geslaagd waren om ergens iets vandaan te halen. Uh, of de toegang tot de medische zorg als je ergens uh, als je ingeënt wilde worden. Of de, die inentingen waren op zich wel voorhanden, maar als je dan weer een steriele naald wilde hebben, dan moest je die weer zelf meenemen. En dergelijke. Dus het was alles, was een soort strijd. Hè? En dat was heel dichtbij. En wat me daarvan bij is gebleven, dat ik toen ik wel eenmaal in Nederland was. Uh, hier heb je zo'n bepaalde vanzelfsprekenheid. Hè? Dat het allemaal uh, te danken is aan de hardwerkende Nederlanden. En Nederlanders zijn ook uiteraard hardwerkende mensen. Alleen, het is, je vergeet zo makkelijk wat de geopolitieke ligging van zo'n land invloed heeft. Hè? En Polen natuurlijk eerst helemaal verwoest dat Duitsland vervolgens onder de invloedssfeer van de Sovjet-Unie geplaatst. Uh, ja, dat doet nogal wat met een land. Ja. En wat me ook nog bijgebleven is dat toen de muur eenmaal viel en die kansen daar geboden werden... Hoe snel die vooruitgang plaatsvond. En dat heeft dan weer uh, bij mij iets teweeg gebracht. Van verandering is mogelijk. Ja, uh, dus zomaar. Uh, oh, niet zomaar. Want het, het was niet alleen maar geld. Wat er ging. Maar ook enorme structuur. Nee, maar zonder dat u daar invloed op had gehad. Ja. ja. Dus, uh, en u bent niet teruggegaan. Want uw moeder, hè, u, de situatie veranderde. U bent ja. naar Nederland gegaan. Het paradijs bleek eigenlijk helemaal niet zo. Het paradijs in Maastricht. Helemaal niet zo makkelijk. Ja. En toch gebleven. Uh, ja, want kijk, mijn moeder had natuurlijk voor zichzelf zo'n statement gemaakt: dat dat het beloofde land was. Dat, dat doet iets met de mensen. Ja, ga je naar uh, leven. Ja, ga je, en, je geloven. Precies. En niemand die uit Polen naar het buitenland ging, heeft ooit toegegeven dat het niet zo fantastisch was daar. Dus ja. dat, dat was ook een soort onderdeel van het spel. En het andere was ook dat mijn moeder al vrij snel ziek werd daarna. Dus dat was ook geen optie meer om ja. echt alsnog weer iets nieuws op te bouwen in Polen. Dus, uh... Stel, hè, we zitten volgend jaar hier weer met z'n tweeën. Ja. En we hebben weer uh, naar. Onze nieuwe koning Willem-Alexander, geluisterd. Wat vindt u dan van belang dat hij dan zal zeggen uh, dat hij uh, heel erg geloof in de participatiemaatschappij, maar dat hij daar ook Echt in zal investeren om de innovaties die daarin zitten. Uh, om de mensen hè, die, die die leiderschap wel degelijk op zich nemen. Zoals om, u eigenlijk een beetje? Uh, nou ja, maar misschien ook die mensen die echt die zorg bieden in die buurt. En, ja. en, en gewoon dat, dat zijn er gewoon ook wel hele zware taken wat bij die mensen komt. te liggen. Dat hij ze ook echt steunt. Ik denk dat er een klein beetje empathie meer nog voor de mensen die dat werk verrichten. En misschien ook voor die mensen dat iets buiten vallen. Ja, dat... Uh, Misschien dat Maxima het kan influisteren de ja. volgende keer. vast Heel hartelijk dank voor al uw ja. mooie verhalen. Heel bedankt. Anna Hojnatska, geboren dus in Polen... en uh, gevlucht alweer een heleboel jaar geleden naar Nederland. Morgen niet te vergeten dus uh, die debuutroman Polster. En uh, morgen ook, dan heb ik hier in, uh, in de uitzending van Twee Dingen... de, in dezezelfde reeks, de in Turkije geboren cabaretiere Funda Musde. Uh, we kijken ook met haar naar de maatregelen van het kabinet... en alles wat in Turkije gebeurt en hoe het daar allemaal uh, eraan toe gaat. Dit was hem, de uitzending van vandaag van Max van Twee Dingen. Informatie, uitzendingen terugluisteren op onze site tweedingen.nl. Straks BNN Today, Willemijn Veenhoven. Wat, uh, wat zit er in jouw uh, uitzending? Wij kijken ook... Uit, nou uit. We kijken terug in ieder geval op de miljoenennota, Onder andere met Sywert van Linden. En dan vooral wat betekent het voor jongere mensen. En, en, dat vind ik heel bijzonder, we hebben de man die The Voice of Holland verkoopt in het buitenland. Hij is de bewaker van het concept. En het uh, programma doet het waanzinnig goed. Uh, kan bijna een Emmy winnen. En deze man die staat er als een soort, uh, ja, een soort, soort waakhond naast. Als in bijvoorbeeld Afghanistan de Voice of Holland wordt gepresenteerd. Dat zometeen allemaal in BNN Today.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 Honderden Afrikaanse migranten zijn de grens van de Spaanse enclaves... in Marokko overgestoken. De gazenafrastering rond Melia en Ceuta was niet bestand tegen de mensenmassa. Volgens de Spaanse politie waren de migranten zeer gewelddadig. In Melia ontstond een gat van 40 meter in de afrastering... en zeker 200 mensen konden daardoor het door binnendringen. Ook lukte tientallen mensen om Meijia zwemmend te bereiken.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 Dit is Radio 1. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is 2 over half 9, goedenavond. We blikken terug op Prinsjesdag en dat doe ik uh, onder andere met onze politieke man Siewert van Lienden. Uh, Siewert heeft uh, de miljoenennota doorgenomen en de belangrijkste punten voor jongeren en jonge mensen. En iedereen die zich jong voelt, dat hoor je straks na negenen. En we gaan zo meteen even live naar het stadhuis in Den Haag. Daar is het NOS Prinsjesdag debat net begonnen. Dat hoor je ook zo. Wij zijn vanmiddag het koffertje weer. hè? Ja, Minister Dijsselbloem voor het eerst. Het gaat al heel lang mee, sinds 1947. Minister Liefting heeft dat geïntroduceerd. Die zag het in Engeland. Dat leek wel een tof idee. Maar weet je waarvan de buitenkant gemaakt is? Hout. Nee, het is bekleed met iets. Nee. Geitenperkament. Oh ja, ja, dat heb ik wel eens gehoord. We hadden dat ja. vroeger thuis aan de ja. wand hangen. Maar je kunt er ook koffertjes <laughs> mee bekleden. Bijvoorbeeld. Rolof de Vries, mijn man die de introductie onderwerpen presenteert. Tot zo. Als je ons wil bekijken, dat kan op radio1.nl. Dan zie je vanzelf de webcam. De 25-jarige Dave Hakkens bedacht phoneblocks. Dat is een, een telefoon die bestaat uit losse onderdelen. Die dus ook apart van elkaar vervangen wordt, kunnen worden. Dus stel, je, je schermpje gaat stuk. Dan hoef je niet meteen onmiddellijk een nieuwe smartphone te kopen. Maar vervang je gewoon alleen het schermpje. Of je camera gaat stuk, vervang je alleen het cameraatje. Het is een, een vrij... Briljant concept, uh, bedacht door hem. Zometeen vertelt hij hoe die erop kwam en hoe ongelofelijk rijk hij daarmee wil gaan worden. Dat zou Eerste Sport, Robert Meijer. Goedenavond. Goedenavond, Thomas Dekker. Die zal, uh, dat is een wielrenner, de rest van het seizoen niet meer in actie komen. De Nederlandse Garmin-renner heeft uh, uh, bij een valpartij zijn onderbeen gebroken week of twee geleden. Die kwetsuur die kwam vandaag pas aan het licht... nadat hij afgelopen vrijdag in de Grand Prix Quebec opnieuw ten val was gekomen. En dan denk je, hoe kan dat nou? Heeft hij met een gebroken been gefietst? Ja, 1200 kilometer maar liefst. Gewoon met een gebroken been. Hoe uh, is dat? Maar goed, het betekent wel dat Dekker een behoorlijke tijd met een gebroken been... dus heeft gefietst, inderdaad. Ja, ongeveer 1200 kilometer nog. En uh, de, ja, de pijn was niet echt uh, te harde, maar... Uh...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 te verklaren waarom het niet mogelijk was. Ja, want zijn been was gebroken. Wat een bikkel. Thomas Dekker uh, moet zes weken rust houden... en mist daardoor onder meer de ploegentijdrits... bij de wereldkampioenschappen. En eind deze maand zal voor het eerst bij een wedstrijd... in de Nederlandse betaalde voetbal... gebruik worden gemaakt van doellijntechnologie. Volgende week zaterdag, 28 september... gebeurt dat bij de wedstrijd FC Utrecht-Rody SC. Dat bekende Hawkeye-systeem. Dat we ook kennen van de tennis. In juni kondigde de KNVB een twee jaar durend proefproject aan... waarvan ook het doel en technologie een onderdeel is. In Stadion Galgenwaard zullen de eerst volgende tien thuiswedstrijden... van FC Utrecht worden ondersteund. In maart en april wordt het systeem in de Kuip opgesteld... waar dan ook de bekerfinale wordt gespeeld. Gezien de kosten van aanschaf, installatie en vervoer... kan het Hawkeye-systeem maximaal drie keer verplaatsen. Te worden, vandaar. En dan begint vanavond natuurlijk de Champions League. We hebben de afgelopen maanden al wat voorronden gehad. Maar nu is de groepsfase aan de beurt en komen alle topteams in actie. Een daarvan speelt vanavond in Turkije, dus Real Madrid. Op bezoek bij Galatasaray. Frank Wieland gaat die wedstrijd voor ons volgen vanavond. De grote vraag is, Frank, speelt de man van 100 miljoen? Ja, dat zou je zeggen natuurlijk. Je koopt iemand van 100 miljoen en dan zet je hem natuurlijk in de competitie... waar je met groot gemak al dat geld weer terug zou kunnen verdienen in de basis. Maar niet dus. Hij zit gewoon op de bank. Gareth Bale, de Welshman, de man van 100 miljoen op de bank. En de man van 95 miljoen, dat is natuurlijk Ronaldo. Die speelt wel. En uh, dat is uh, zeer opvallend bij Real Madrid natuurlijk. Afgelopen week ontbrak. Wesley Sneijder bij Galatasaray tegen Antalya Spoor. Is die er nu wel bij? Ja, hij was. Uh, afgelopen vrijdag uh, werd hij gespeeld... Uh, zo uh, was het verhaal. En vandaag start hij gewoon op 10 als aanvallende middenvelder. Achter DJ Drogba en Burak Yilmaz, de spitsen van Galatasaray, zeker. En wat was ook weer met uh, Ancelotti, trainer van Madrid? Een record vanavond, geloof ik? Ja, een record voor hem. Want uh, hij is zeer ervaren in de Champions League. Op dit moment zelfs de meest ervaren coach uh, van alle Champions League coaches. Want hij heeft uh, als enige zes clubs in de Champions League weten te coachen. Hij was coach van Parma, Juventus, AC Milan... Chelsea en Paris Saint-Germain. voordat hij eh, op dit moment. dus Real Madrid in de Champions League begeleidt. Dus eh, hij heeft het record te pakken. Er zijn er een paar met vijf, maar niemand met zes. Ancelotti dus als ene. Galatasaray, Real Madrid. te volgen hier op Radio 1 vanaf eh, kwart voor negen. Zeker, zeker, zeker. Dankjewel. Oké. Okay, was dat allemaal weer? Ja, was het allemaal weer. Hmm, hmm. Ik ga warm lopen voor tien uur. Ja? Nou, ons luisteren. Oké. Okay. Robert Meijder, dankjewel. Zometeen live naar het NOS Sprintjesdag debat in Den Haag. Hier is Tony Joe White the new Windows I was thinking about parking the other night We was out on a back road Me and my woman most just getting right All system on over loop blasting in the front seat Our music fine. We were snuggled up in the back seat, making up for lost time. Steaming windows. We White, steamy windows. Op dit moment is het allereerste Prinsjesdagdebat begonnen op Nederland 1. We zitten hier in een studio met een halve oog naar te kijken. In het stadhuis in Den Haag debatteren de fractievoorzitters van de grootste partijen met elkaar over de miljoenennota en het gaat over één ding. Goedenavond. Eigenlijk debatteren we vanavond over één thema. De crisis. En natuurlijk de vraag hoe lossen we die op. Juist, dat was Annegien Steenhuizen. NOS-verslaggever Michiel Breedveld, ja. goedenavond. Goedenavond, ja, dat zorgt voor uh, steamy windows in het Haagse stadhuis... kan ik je verzekeren. Want juist over die vraag zijn de meningen zo ernstig verdeeld. We hebben het vandaag allemaal gehoord hè, in de troonrede. We gaan bezuinigen, uh, we moeten naar de participatiemaatschappij. Ja. De mensen die hun eigen <lacht> verantwoordelijkheid kunnen nemen... moeten die ook nemen. En alleen mensen die dat niet aankunnen, kortom afhankelijk zijn... die moeten kunnen rekenen op de overheid uh, einde staat. Ja, uh, is het zo hard? Uh, kan het ook anders? Daar zal vanavond dus dat debat over gaan. En Roelof en ik zitten met een halve oog dit te bekijken. En we dachten, er is alvast bezuinigd op hoe het eruit ziet. Want het is vrij donker en somber. Ja, we hebben het licht uitgedaan bij de ja. NOS. Ja, nee, Het is geen vorm van protest. Ik denk dat het een bewuste keuze is. Maar goed, daar wil ik niet in treden. Het klinkt nog altijd stevig, dus wat er gaat, klaag ik niet. Goed. Ja, waar gaat het over? Het is ook een beetje een schot voor de boeg... voor de politieke beschouwingen die pas eigenlijk volgende week beginnen. Ja, en Zijlstra, de VVD-fractieleider, die... Nou, nou, die verdedigt zich alvast. Ja, ik vind dat we af moeten van het idee dat de overheid in staat zal zijn... om uh, iedereen aan het werk uh, te helpen. Uh, uiteindelijk is het het bedrijfsleven, de ondernemers. Eigen verantwoordelijkheid betoogt Seilstra. De ondernemers moeten het doen, de maatschappij moet het doen... en niet meer de overheid. Wat een onzin, zeggen CDA en PVV. Al zal aan het eind van deze kabinetsperiode... ieder jaar 23 miljard euro meer uitgegeven worden dan aan het begin. Dus de overheid over het geheel genomen groeit nog steeds. En dat is natuurlijk niet houdbaar. Als je ziet wat een enorme schuld wij voor de toekomst aan het opbouwen zijn... En hoe betalen we hem? Door de belastingen te verhogen. Ja, dan verlies je banen. Ja, nou, dat vindt Buma natuurlijk helemaal niks. En uh, ja, Wilders die reageert weer op zijn eigen toonhoogte. Ik moet eerlijk zeggen, ik moet nog een beetje wennen aan deze verkiezingsretoriek... terwijl er nog geen verkiezingen zijn. Ja, dat gevoel had ik ook een beetje. Ja. ja. ja. Maar goed, het is natuurlijk wel een spannende Prinsjesdag. Dus het zou een spannend debat kunnen worden. Ja, en kijk, het aardige zit hem er wellicht in... dat we dus nu vanavond, in tegenstelling wat je normaal gesproken hebt... heb je de politieke beschouwingen gelijk morgen. Nou, daar moeten we nu een week op wachten... omdat de Prinsjesdagstukken pas vandaag zijn vrijgegeven. Even los van het lekken. Mm. Um, dus ja, volgende week we moeten we een week wachten. Het leuke is natuurlijk dat we vandaag de confrontatie zien. En het aardige is van dit debat... is dat er ook een ja, confrontatie is met het gewone volk onder mensen met een uitkering, leraren, politieagenten... allemaal uitgenodigd. En dan wordt het toch een stuk moeilijker voor politici om zich te verdedigen. Goed, we zijn nu zo'n dikke twaalf minuten bezig. Uh, na afloop van het debat komen we nog even bij Michiel... om te horen de hoogte- en de dieptepunten. Dank je wel. Jo. Vorige week, Willem Heen wordt geen vrij verhaal dit. Vorige week ging mijn telefoonstuk. Het was eentje van een bekend merk met een stuk fruit als logo en hij wilde niet meer laden. En er was volgens die meneer van de winkel niks meer aan te doen. Ik moet een nieuwe... Was het plan van Dave Hackers maar alvast werkelijkheid? Hij bedacht als afstudeerproject phone blokks. Een telefoon die bestaat uit allerlei losse deeltjes die je op een moederbord klikt en als er dan iets kapot is, hoef je alleen maar dat blokje te vervangen. So, if, for instance, your phone is getting a little slow is just upgrade the blok that affects the speed. Or if something breaks, you can easily replace it with a nieu one. Update with the latest version. altijd een snelle en up-to-date telefoon, dus we hadden het hier vrijdag ook al even over. Erik Corton zat toen aan tafel en ik noemde phoneblocks toen een geinig en nuttig idee... Een geinig en nuttig idee. Volgens mij is het het meest revolutionaire telefoonidee. Het is namelijk het best of all worlds, dit concept. Ja, Eder Kortom vond het eigenlijk de beste uitvinding sinds het theezakje... en hij is niet de enige. Het filmpje over phoneblocks werd binnen een week... meer dan 11 miljoen keer bekeken. De Facebookpagina heeft ruim 124.000 likes... en het bereik van het hele project is al meer dan 247 miljoen mensen. Dat zijn duizelingwekkende cijfers. En al die mensen die op de sociale media achter dit project staan... wil Dave Hackers Eind oktober gebruiken om bedrijven te laten zien dat die blokjes telefoon er ook echt moet komen, en ik kan niet wachten, Dave Hakkers. Goedenavond. Goeie hey, De man achter phone Nou, Dat zijn uh, wat mooie woorden hier aan tafel. Ook, en ook van Erik Corton. Dat zijn hele mooie woorden. En ja, het is ook wel een beetje een onverwacht succes. Want ik begrijp, jij was op vakantie in Griekenland. En uh, je had een filmpje gemaakt waar we net een stukje van hoorden in het Engels. Um, over nou ja, de uitleg. Wat, wat zijn het dan Phoneblocks? Dat is eigenlijk min of meer per ongeluk online gekomen. Te vroeg online gekomen. Je komt terug uit Griekenland. Dat is 11 miljoen keer bekeken. En toen dacht je wel even. Ja. Zo, dat heb, heb ik leuk gedaan. Neem ik aan. Ja, dus, dus toen ik in Griekenland was, toen, toen kon ik al wel een beetje volgen op internet. En toen ging het in, inderdaad wel uh, heel erg snel. Dus ook de, de website die offline ging, en dan moet ik daar bijhouden. Slecht internet in Griekenland en zo. <laughs> ja. Maar het ging wel allemaal heel snel. Ja. Ja. Nou is het idee dus, Roelof zegt het net, phoneblocks eigenlijk een bouwpakket als telefoon... met verschillende onderdelen, een camera, een harde schrijf, een luidspreker... Uh, nou ja, maakt niet uit. En als een van die onderdelen kapot is, dan vervang je die. En hoef je tenminste niet een hele nieuwe telefoon te kopen. Ik denk dat wat een ongelooflijk ja. slim idee. Hoe, hoe kwam je hierop? Uh, nou ja, het begon een beetje... Ik had, vroeger had ik een, een, een Canon-camera. Gewoon zo'n compact camera die je mee op vakantie neemt. Mm -hmm. En die ging stuk. En ik, ik wilde altijd graag dingen repareren. Dus toen had ik hem uit elkaar gehaald. En toen bleek dat uh, al die componentjes, dus het display, de batterij... Uh, de flitser en al die tandwieletjes waren allemaal goed. Alleen de lensmotor was gebroken. Dus ik dacht op internet ga ik een nieuwe lensmotor halen. En dan is die weer gemaakt. Maar uiteindelijk zei Canon, uh, kwam het erop neer dat ik maar gewoon een nieuwe camera moest kopen. En vanaf dat moment had ik zoiets van uh, uh, dat is niet fijn. Bij technologie als het kapot gaat dan gooien we het weg. Ja, dat is niet fijn. En dan, en dan kom je met een wereldidee. En ik zei net al, het klinkt heel erg logisch. Zo logisch dat je denkt, waarom is nooit iemand eerder op dit idee gekomen? Wij belden even met Ron Smeets van Mobile Cowboys. De mensen die er verstand van hebben. Die ja. weten alles dus van mobiele telefoons. En die vertelden eigenlijk dat het alles eerder een bedrijf is geweest met dit idee. Een paar jaar geleden had je al een Israëlische fabrikant, Modu. En uh, ja, die hebben er twee keer toe geprobeerd om dat op de markt te zetten. De eerste keer gingen ze failliet volle het toestel in de winkelslag. Daarna is het wel nog gelukt, maar echt uh, ja, een succes is het niet geworden. De, front, de front deel ligt natuurlijk ook aan het feit dat, zeker met mobiele telefoons en ook met gadgets in het algemeen... dat we toch ja, van nature zoiets hebben willen, vaker wat nieuws. Ja, Dave, ben je daar niet een beetje bang voor, wat Ron zegt? Ja, Mensen willen gewoon altijd iets nieuws. Dus ja, uiteindelijk leuk, jouw idee, maar dat is dan na, na een jaar ook weer uit. Ja, dat is dus in de eerste instantie wat ik dacht. van, Oké, okay, ik vind dit leuk, ik hoef niet altijd iets nieuws. En... Um... Dus, dus ik ga mensen verzamelen die hetzelfde denken als mij. Mm -hmm. Maar nu blijkt dus dat eigenlijk best wel veel mensen... toch ook wel het gevoel hebben van... nee, ik wil gewoon een telefoon die ik kan, ik kan houden. Die blijvend is. Want de, de, de vraag die er gecreëerd wordt, wordt ons misschien een beetje door de strot gedouwd. We willen helemaal niet zelf een nieuwe telefoon, maar dat is nee, nou eenmaal wat je hoort te doen. Ja, dat leuk, maar nu wordt het een beetje een sleur. Zo van weer een nieuwe telefoon, ja. je hebt net de oude geleerd. Ja. Je hebt net de accessoires gekocht van de oude en dan moet je weer een helemaal nieuwe. Nou noem ik jij ja de hele tijd de man achter het idee, want dat is wat het is. Hè. Het is nog steeds een idee. De grote ja. vraag is natuurlijk, kan het echt? Kan je dit maken? Um, ja, vooralsnog is het dus wel een, een jarenplan. Maar ik ben, ondertussen heb ik heel veel reacties gekregen van mensen die willen helpen. Ook bedrijven die geïnteresseerd zijn om het verder door te ontwikkelen. Mm -hmm. Dus uh, de volgende stap wordt ook echt om te kijken van nu gaan we eraan beginnen. Maar betekent dat echt dat je mailtjes hebt gekregen van telefoonfabrikanten. Van Samsung, van Apple, van, van weet ik veel wat voor technologische bedrijven. Van, we willen je wel helpen. Nou ja, er zitten wel een paar grote bedrijven tussen. Maar wat hun dan zeggen is, we willen een keer om de tafel zitten. Dus wat dat precies inhoudt, dat is voor mij nog de vraag. Zij willen je ideeën jatten, denk ik? Geen idee. Maar ik vind het al heel wat dat, dat, dat ze dan in ieder geval... De, de interesse bij hun is gewekt om er iets mee te doen. Dat ze er niet meer omheen kunnen, zeg maar. Ja, of, maar goed, het is natuurlijk logisch... dat ze je als een enorme concurrent gaan zien. Ja, ja. ja misschien wel, ja. <laughs> Dave Hakkens uit Nederland. Ja. Ja, ja jongen. Hey, um, Um, nou, zegt, we hebben ook even gebeld met, uh, over, daar las ik iets over, de telecommunicatiegroep van de TU Delft. En die zegt ook een leuk idee, alleen als je dat nu zo in elkaar zou willen zetten, al die losse onderdelen, dan is het zo groot als ongeveer een schoenendoos. Dus ja. hartstikke leuk idee, Dave, maar dit gaat niet werken. Nou, zo is dus ook het, uh, het project neergezet. Dat, zo gaat het met technologie, het wordt steeds kleiner. Dus misschien is de eerste versie van die telefoon, is het wel een schoenendoos, maar ik geloof als je daar jaren aan werkt dan uiteindelijk evalueert dat tot een telefoon die helemaal goed is opgebouwd modulair. Maar dat dus kan, dus, kan nog jaren duren zeg je. Bewijzen van dat is wat we dan uit moeten zoeken nu. Ja. Maar het voordeel is dat er uh, nu hebben we al wel een paar grote partijen die geïnteresseerd zijn. Waardoor het in keer sneller kan gaan. Je gaat niet zeggen wie, hè, zeker? Nee, dat ga ik nee. niet zeggen. <lacht> nou, nou is je filmpje dus online. Um, we zetten het ook even op onze Twitter. Dan kan je het zien. Het is een mooi, uh, een mooi filmpje, helder uitgelegd. Het is dus meer dan 11 miljoen keer bekeken. Er wordt over gepraat. De Huffington Post heeft een uh, groot artikel over jou geschreven. Het is wel, een, het is een beetje een soort droomverhaal, dit, hè? Ja, het is, het is wel uh, groots uitgepakt, ja. <lacht> ja, dat was niet helemaal de bedoeling. Als nou ja, je hebt het altijd natuurlijk leuk vinden, maar ik had het niet, niet verwacht. Nee. Ik had, uh, ja, het, mijn eerste goal was ook om 500 mensen te verzamelen. En uiteindelijk staat de teller op 650.000. Ja, en dat zijn dan mensen die het filmpje liken. Hè? Die zeggen, ik vind dit een leuk idee en ik, ik sta erachter. Ja, zo. Dus die, een, uh, ja, die echt meedoen aan de Thunderclap actie De Thunderclap. dat wil zeggen? Ja. Dat is een actie waarbij mensen online zich op kunnen registreren, zodat ze zeggen ik doe mee, ik vind deze telefoon goed. En dan 29 oktober, dan doen al die mensen tegelijk. Die sturen dan een tweet of een post met hun Twitter of Facebook account de wereld in. Zodat op die dag het idee is dat je er dan niet omheen komt. Dan is het gewoon phoneblocks. En hoeveel mensen zitten er al bij, zei je? Uh, 650.000, de laatste keer dat ik keek. De laatste keer dat je keek, 29 oktober, nou, dan uh, ja. zijn het er nog uh, ongelooflijk veel meer is die idee. Dave, heel veel succes en uh, Dank laat je wel. even weten als je, als je wat weet of het, of het ervan gaat komen. Zal ik doen. Dankjewel. Haasel. Gaan wij even naar uh, Frank Wielaert, Galatasaray, Real Madrid. Vier minuten onderweg, het is nog 0-0. De eerste kans was voor uh, Galatasaray, kans. Dat uh, was een enorm schot van Filipe uh, Melo, een van de nieuwkomers bij Galatasaray. Braziliaan overgekomen van Juve en bij Calatasaray spelend als controlerende middenvelder. Hij probeerde het eens. Casillas had namelijk al weet ik hoe lang niet meer op doel gestaan bij Real Madrid. En mag vandaag weer beginnen in de basis. In de Champions League is hij de doelman van de Real. En dus dacht Felipe Melo Nou als jij zo lang niet gekiept hebt op niveau. Gaan we even kijken of je er nog bij bent. Hij schoot vrij Wegdraaiende bal bij Casillas vandaan, Maar die tikte de bal over de achterlijn. En daarmee was het eerste wapenfeit daar. Galatasaray in de openingsfase dominant in eigen huis. Op zich is dat niet zo heel erg raar. Vorig jaar werd Galatasaray uitgeschakeld door Real Madrid in de kwartfinale van de Champions League. Nu gaat Ronaldo de Vandoor randje 16 even schieten voorlangs de goal bij Muslera. De doelman van Galatasaray. En dan is het eerste wapenfeit van Real Madrid ook meteen een feit. En uh, vorig jaar dus uh, Galatasaray uitgeschakeld door uh, Real Madrid... in de kwartfinale van de Champions League. Na een 3-2 thuisoverwinning van Galatasaray. Dat dan weer wel, maar toen had het al uit bij uh, Real verloren met 3-0. Dus gingen de Spanjaarden, die hoefden niet voluit, gingen ook niet voluit. Maar Galatasaray zal daar toch moed uitgeput hebben... voor deze groepswedstrijd dit jaar in de Champions League. De doeltrap van Moeslera komt in de richting van Drogba. Die gaat ronde door. Daarachter is Schneider doorgelopen, maar die komt niet aan de bal. Real Madrid neemt over, doet dat onder andere via Modric en Arbeloa, de linksachter van de Spanjaarden. Bal doortikken op Isco. Als we dan toch over attracties hebben bij Real Madrid... dan is hij overgenomen van Malaga. Dat toch zeker ook, de aanvallende middenvelder. En de andere attractie vandaag op het veld heet Ronaldo. Maakt even drie scharen. Kijken of hij de bal voorgeeft. Doet dat in de richting van Isco. Die krijgt de bal niet onder controle. Gevaar geweken achterin bij Galatasaray. Na zes minuten dus nog 0-0 tegen Real Madrid. I follow Rivers Trigger finger Rolof. Ja, volle studio ineens. Waaronder Mark Koster, die zijn aangeschoven. De man die alles weet van Slees, dirt en entertainment in de polder. Ja, daar kun je wel kijken, zodat het niet zo is. Maar het is, het zo, ja. is wel zo. Take it as a compliment. Met me. hem gaan we straks <laughs> hebben over een van Nederland's mooiste exportproducten. The Voice, populairder dan kruif en tulpen. Daarom een uh, vlug quizje over The Voice. Oh jee. Ja, Mark, daar gaat hij. Het programma wordt uitgezonden uh, in allerlei varianten. Dat hoef ik jou niet te vertellen. In 55 landen, maar waar hebben ze nog geen kennis gemaakt met de draaiende stoelen? Is dat A, in Zuid-Afrika, B, in Vietnam of C, in Kosovo? Ik zeg Kosovo. Kosovo. Vietnam. Vietnam. Het is... Zuid-Afrika. Sterker nog, heel Afrika is een onontgonnen voice-gebied. Ah. Okay. Um, de tweede vraag. Iedereen denkt natuurlijk meteen aan John de Mol... maar laten we niet vergeten dat zanger Roel van Velsen ook een aandeel had... in mega succes. Hij bedacht die stoelen. En dus is het een groot man. Maar hoe groot precies? Hoe groot is Roel <laughs> van Velsen? Wie er het dichterbij zit? 148. 148. <laughs> Een, Alle dames? die Ja, 1, 40. ik weet ook rond de 50, 1,55 zeg ik dan. 40 is wel heel klein hoor. Uh, uh, 1,58. De winnaar heet Siewert van Lien. Dit is ja, 1,52. Ja. Nou, 4 centimeter. Ja. Ja. Jammer joh. Dat zo dus over het succes van The Voice. We hebben een man die in het buitenland het concept bewaakt. En we hebben het over Prinsjesdag. Onder andere met deze dames Esther Kisnig en Jamila Aanzi. Ja.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 Dit is radio 1.